Het is vijf uur, Jeroen Tjepkma met het NOS-journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland... heeft urenlang een grote brand gewoed. De brand ontstond gisteravond rond half twaalf door nog, onder, door nog onbekende oorzaak... en was rond half vier vannacht onder controle. Het nablussen gaat naar verwachting nog uren duren. Niet alleen de houthandel is door de brand verwoest. Het vuur sloeg ook over naar de bibliotheek van Laren. Die staat op instorten, zegt de brandweer.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 Drie Franse hulpverleners die een half jaar geleden waren ontvoerd in Jemen zijn vrijgelaten. De drie, twee vrouwen en een man werden in mei ontvoerd in het zuiden van het land. In dat gebied zijn veel Al-Qaeda-strijders actief. Het is nog onduidelijk of er losgeld is betaald. Wel heeft buurland Oman een bemiddelende rol gespeeld. De Franse president Sarkozy heeft de sultan van Oman bedankt voor zijn hulp. Maar waaruit hij bestond is onbekend. In Jemen zijn de laatste 15 jaar meer dan 200 buitenlanders ontvoerd. De meeste ontvoeringen eindigen in een vrijlating. Het weer in het hele land mist, met op sommige plaatsen dichte mist. Daar is het zicht minder dan 200 meter. Overdag eerst grijs en nevelig, later ook zon. En dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in deze goede nacht die langzaam al een morgen aan het worden is. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Heemaus. Goedemorgen. Uh, vorige week, maar dat weten jullie allemaal natuurlijk nog. Vorige week heb ik uh, iets laten horen van Harry Nielsen. De man met de uh, gouden strot. Maar met een uh, ja, te grote voorliefde voor uh, allerlei geneugten die je lichaam slopen eigenlijk. Daar komt het op neer, met name drank. Diezelfde Harry Nielsen, die uh, schreef fantastische liedjes. Kon ze heel mooi uitvoeren. Uh, maar anderen konden er ook wat van. Ik heb het over het liedje One. One, uh, dat uh, wordt gezongen door de zangeres MA Man. Uh, is te horen in uh, de soundtrack van de film Magnolia. Als ik ooit een top 10 moet maken van favoriete films... dan staat die film daar ergens in. Waar weet ik nog niet. Prachtfilm. En um, Man zingt uh, een heleboel liedjes in de soundtrack... maar ook dat One van, uh, van Harry Nielsen. En ik vind het op afstand de mooiste uitvoering van het liedje. Het is ooit totaal verkracht geweest door Three Dog Night... Uh, een bandje dat buitengewoon succesvol was in uh, Amerika in het begin van de jaren zeventig. Uh, en dat eigenlijk als handelsmerk had het verminken van andermans werk. Ook Randy Newman moest eraan geloven met Mama Tolmyna me Tukam. To uh, maar dit terzijde. Van uh, een lang verhaal zit ik eigenlijk te houden over M.A. Zal ik hem maar gewoon laten horen. Hier is ze.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 number that you'll ever do One was dat. Nou, uh, in mijn iets wat breedvoerige aankondiging van dat nummer noemde ik Three Dog Night. Een bandje dat in de jaren zeventig Andermans uh, werk uh, transformeerde tot een ruïne in muzikale opzicht. Daarop voortbordurend, in mijn hoofd, kwam ik uh, tot het volgende: de tune van het programma Top Gear van de BBC, een programma waarin het zogenaamd over auto's gaat. Maar het gaat niet over auto's. Nee, het gaat om jongens. Jongens van middelbare leeftijd die nog steeds dingen doen... die je als 16 jarige graag doet. Dat programma dus. Dat heeft een tune. Jessica van de Allman Brothers Band. Van de LP Brothers and Sisters. Dat betekende de internationale doorbraak voor die band. Daarvoor was het een beetje een, ja, een cultgroep. Wel nu, Jessica van de Allman Brothers Band... Prachtige tune. Past ook helemaal bij de sfeer van dat programma. Maar ja, hoe gaat dat in televisieland? Na een paar jaar zegt een producer of een baas. We moeten moderniseren. Het moet vlotter. Het moet anders. Dus wat doet, uh, doet zo'n type? Die bestelt een nieuwe tune. Ja, het moet wel een beetje klinken als de oude. Want anders dan schrikt het, het publiek af. Maar uh, doe er maar wat leuks mee. Dat leuke bestaat uh, bij Topkeer uit het. Uh, ja, een soort fase-effect eroverheen halen. Uh, het tempo een beetje opvoeren... en er hele lelijke jaren tachtig elektronische percussie overheen lazeren. Het resultaat is abominabel. En je zou bijna vergeten hoe mooi het origineel is. Top Gear. Ze luisteren toch niet naar me, maar ik zeg het toch maar even. Keer terug op uw schreden en gebruik het origineel. Jessica van de Allman Brothers Band. <tieft> Zo. zul je het maar laten horen? Veel plezier. Ja, dat is echte muziek, hè? Jessica, Holman Brothers Band. Um, ja, dan vind ik de stap eigenlijk uh, maar heel klein naar Tony Joe White. Over Tony Joe White zei een van zijn goede vrienden, J.J. Kale, ooit... Ja, Tony is nou typisch zo'n voorbeeld van iemand die volstrekt zijn eigen gang gaat die totale lak heeft aan wat het publiek wil... en wat uh, zijn manager wil en wat de platenmaatschappij wil. Het interesseert hem geen bal. Hij doet gewoon datgene waarvan hij denkt dat het goed is. En dat doet hij al heel erg lang. Hij heeft even een dipje gehad, omdat uh, ja, de verkoop een beetje inzakte. Maar de laatste tijd gaat het weer stukken beter met hem. Ik wil heel graag iets van hem laten horen uit 2002. Het maakt trouwens bij Tony Joe White helemaal niet uit... Uh, uit welk jaar het werk dateert... Het is namelijk altijd Tony Joe White. Uh, ik wil iets laten horen van een CD uit 2002. Snakey heet hij, en uh, daarvan een prachtnummer: Living of the Land. Plaatjes waren dat, Jan. Zowel Amy Mann als de Ellen Broder Band en Tony Joe White. Dit was gewoon gesneeuwkoek. Heerlijk. Dankjewel. We gaan het doen. Staggo. botella conmigo. En el otra nos vamos quiero ver a que sabes tu el olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte ¿eh? esta noche te vas de de veras qué difícil tratar de olvidarte Que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. En el último terago me besas Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Tim, what a lead. Wat een bijzondere dame, deze donkere zangeres. Met voorouders uit Equatoriaal Guinea, maar zelf geboren in Palma de Mallorca. Nou, de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar die vindt haar fantastisch. En hij liet haar zingen in zijn nieuwste film La piel que habito. Het vel of de huid waarin ik woon. Hè? Dat is een cadeautje toch. Nou, dat deed hij al eerder in de film, hè? Habla con ella. Toen had hij die grote ketano Veloso En die zong toen dat wonderschone liedje over die koer. De duif. Nou ja, de tranen liepen over mijn wangen. Deze film is anders. Hij is natuurlijk net zo gek en origineel als, als in andere films. Maar iets killer misschien. Uh, hij volgt de man die in de jaren tachtig doorbrak. dankzij zijn films. Antonia, Antonio Banderas voor de hoofdrol. Nou, en Banderas die was een beetje afgezakt. Hè, naar louter money, machine, Hollywood films. En die is blij er eens uh, ergens zijn tanden in te kunnen zetten. Ik wil niet te veel verraden over die film... en ik raad u ook aan niet te veel over de inhoud te lezen... als u hem wilt gaan zien. Uh, Banderas die speelt dokter Robert, een geniale plastic chirurg... een mad scientist, een moderne Frankenstein... die in een uh, afgezonderd kapitaal-oud landhuis woont... met een uh, hoop personeel en een uh, hoofdhuishoudster... Die hem, al die hem al vanaf zijn geboorte kent... En in dat huis daar zit ook een mooie jonge vrouw opgesloten. Nou, waarom en hoe ze daar terecht is gekomen, dat ga ik dus niet verraden. Ik kan u alleen aanraden de film aandachtig te bekijken. Liefst twee keer. Want Amadovar eh, die stopt zijn films boordevol symbolen. Eh, spiegelingen, citaten uit andere films bijvoorbeeld. Nou, noem het maar op. zijn grote legpoezels waarvan hij de stukjes eh, naar mijn mondjesmaat verstrekt. En ook de thema's zijn legio. Het gaat niet alleen om een krankzinnige wraakactie. Maar het gaat ook over identiteit, over seksualiteit. Zowel innerlijk als uiterlijk. Nou, het is een film die langs een, ja, een gevaarlijk soort grens dondert. Hè? Dendert, moet ik zeggen. Eh, ga je erin mee? Blijf je aan boord? Hè? Accepteer je het verhaal? Nou, in interviews volg, uh, uh, Antonio, vertelt Antonio Banderas... dat uh, Amadova van hem heel erg sterk minimalistisch spel eiste. He, en dat kon we me helemaal voorstellen. En als je die film ziet, dan begrijp je dat het ook zo gespeeld moet worden. Ga kijken. U zult niet teleurgesteld worden. Nou, nog eens Concha Buika. Die leerde zingen... Had ik haar naam al genoemd? Nee, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Concha Buika heet ze dus. Zij leerde zingen van de Gitanos, de Spaanse zigeuners. En dat is te horen ook. De la flor, hoy mi sombra se deshace, como el viento. Quién me quiere amar, amará también lo peor de mí con ardo. El corazón del mundo canta en mi corazón mis pies siguen bailando sin cesar desde que apareciste todo es celebración y todo es... la flor necesito amar ser la flor que se da solo con Proprelette. Volgende film. Tu es à Paris depuis combien de temps 1939, monsieur. Et les ravitaillements, c'est pour qui Pour moi. Tu mens. Je te propose un marché. Tu nous rends service et on te laisse continuer ton petit trafic. Tu as un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu fais là Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Pourquoi tu fais ça C'est pas notre guerre. Je ne bats pour la liberté. Aujourd'hui ici en France et demain chez nous en Algérie. J'étais au courant depuis le début. Par contre, je savais pas qu'il s'intéressait à Je ne savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Papi, pour une famille des gens de chez nous qui sont en danger. Ah, je ne vais pas prendre de risque pour des gens que je connais pas. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Fais-le pour moi. Mais ces enfants sont juifs. Mais ces enfants sont nos enfants. Vous auriez dû me prévenir. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris hein Tu as été dénoncé. On sait que t'es Tu es juif. Ja, Les hommes Libre van uh, regisseur Ismaël Ferouki. Ik ging vooral kijken vanwege de hoofdrol, want die is voor uh, Tahar Rahim. En die vond ik echt fantastisch in de film Een Profeet. En ik ging ook om de 80-jarige uh, Michael Lonsdale... die uh, ondertussen in 180 films gespeeld heeft en nog steeds ijzersterk is. Nou, het verhaal neemt je mee naar het Parijs uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Een handjevol Algerijnen en andere Noord-Afrikanen proberen te overleven zonder uitzicht op vast werk. En Tahar die speelt de jonge Younes, die leeft van een beetje zwarte handel. Maar ja, dan wordt hij opgepakt door de Parijse politie en dan kan hij alleen maar vrijkomen. Als hij belooft te gaan spioneren in de Parijse moskee. Want ja, die politie is natuurlijk ook helemaal voor Duits. Want ze denken dat daar Joodse mensen geholpen worden in de moskee. En dat is natuurlijk inderdaad zo, maar Younes zal ze niet verraden. De moslims in de moskee die hebben overigens redelijk goede betrekkingen met de Duitse bezetters. Hè? Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon je moslims in nou, beide kampen vinden. Hè? Bij de SS, maar ook dus hier in het Franse Verzet. Nou, de regisseur touwt je niets door de strot en schildert de moslims daar en toen niet af als grote helden. Integendeel, hij heeft er eigenlijk een heel aannemelijk en uh, geschiedkundig interessant... Uh, maar ook een beetje een flets verhaal van gemaakt rond die niet zulke hele superboeiende personages. Ja, ik kan er niet meer van maken. De zanger Salim, die vond ik wel heel bijzonder. Die is gemodelleerd naar de historische figuur Salim Halali. He, dat was een Joodse zanger, maar hij wist de Duitsers te bedotten... en hij opende na de oorlog een goedlopende Orientaalse nachtclub in Parijs. Nou, dit was een van zijn eerste hits. Bachamoria, hier m'n lander kind, langen lhpoujeb migrunin. Shofte het, in de pijn, te helen de liefde Lucia, Deze keer dat haar de hele tijd maar de hele tijd heb ik En ik Nou, zo hoor je maar dat uh, de flamenco, flamenco, laat ik het goed zeggen. Uh, ja, dat, uh, dat de Moren daar geweest zijn. Dat kan je toch wel weer horen in deze muziek. Andalusia heet het nummer ook nog eens. Goed, uh, dan nog meer beeld op de radio. Uh, over twee dagen begint het internationaal documentaire festival in Amsterdam. En Ali Derks en haar team die hebben weer een jaar gebuffeld om dit uh, belangrijkste documentaire festival ter wereld weer mooi te vullen. Ah, wat dit jaar opvalt er zijn veel muziekdocumentaires van Nederlandse bodem: over Kite Man, over Lucky Fons, over Paradiso, over de Bandoneon, over de Canto Ostonato van Simeon ten Holt. En er is ook veel docutainment: hè, docu's om te amuseren. En dan zijn er ook nog Krimi-docu's: eh, spoorloosachtige verhalen met een hoog suspensgehalte. Kortom, wat op tv scoort zie je terug in de hedendaagse docus. Oh ja, er zijn er ook nog docus over sport. Het klinkt allemaal niet zo noodzakelijk. Maar ja, er zal ongetwijfeld heel veel moois tussen zitten. Er werden ruim 3600 documentaires ingezonden. Niet te geloven, toch? Nou, er 255 Nederlandse. En daaruit werden er 339 geselecteerd, met daarbij maar liefst 56 van Nederlandse bodem. Dat is een hele behoorlijke score. Maar ja, wij zijn dan uh, niet alleen gastland, maar ook een echt documentaire land. En er zijn weer tig jurys, samen wel zo'n 40 leden. En Ali Derk benadrukt nog eens dat het Itva natuurlijk heel erg ook een praatfestival is. Hè? Voor en napraten met elkaar en de makers... Het programma stikt van de Q&A's en uh, Daphne Bunsbroek... die houdt een dagelijkse talkshow in de Escape op het Rembrandtsplein. Uh, de highlights die ze noemde: uh, De documentaires uh, over Sarah Palin van Nick Bloomfield. Lijkt me heel erg leuk, ze wordt helemaal gefileerd. Dan over het Tahirplein. Over de nachtclub Crazy Horse in Parijs. En die is van de hand van de oude Wiseman. En eentje over de gevolgen van het kapitalisme voor Horsemen. Nou, die wil ik heel graag zien. Maar wat zag ik? Ik zag de openingsdocumentaire getiteld The Ambassador. En die is van de Deense tv-persoonlijkheid Mats Brueger. Wat doet hij? Hij trekt een strak pak aan, schaft zich de juiste sigaretten aan, noemt zich meneer Kotzen en probeert in de Centraal-Afrikaanse Republiek Liberia een diplomatiek paspoort te kopen. Onder het mom dat hij de Liberiaanse bevolking zal, wil proberen het te verheffen. Onder andere door het bouwen van een luciferfabriek. Nou, dat is allemaal schijn. Want hij wil gewoon aantonen dat het blanke westerlingen op deze manier lukt om diamanten en zwart geld te smokkelen. En dat daar heel wat corruptie bij komt kijken. Er worden aan de lopende band zogenaamde vreugde-enveloppen uitgedeeld. Nou, in de NRC van afgelopen woensdag uh, legde Mats Brugger uit wat hij probeert uh, aan te tonen. Vrijelijk opereren aan gene zijde van alle morele grenzen die de mens bekend zijn. En toch een gerespecteerd lid van de maatschappij zijn. Dat is wat hij probeert aan te tonen en dat lukt. Veel is gefilmd met een uh, verborgen camera. He, ondanks het zware onderwerp is er ook ruimte voor humor. En nou, sommige scènes zijn al ronduit absurd. Er is ook een rol weggelegd voor een Nederlandse zakenman... een Willem Thijssen. Die handelt in diplomatieke paspoorten. En die Willem is niet zo blij met deze documentaire. En heeft dat ook aan de leiding van het ITVA laten weten. En dat las ik van deze week in Vrij Nederland. Misschien zijn zijn bezwaren wel terecht. Hij voelt zich in ieder geval behoorlijk genaaid door kortse... Maar die zitten niet mee. In het NRC zeiden, ja, schurken met geprivilegeerde uh, posities... dat soort mensen kan heel goed voor zichzelf zorgen. Nou, vanaf 16 november tot en met 27 november... kunt u het allemaal gaan bekijken op meerdere locaties in Amsterdam. Hè? En op Nederland 2 kunt u dan thuis op woensdag de 16e... genieten van de winnaar van vorig jaar. Het slotdeel van een uh, drieluik over het hedendaagse leven in Indonesië... getoond via de familie Shamsuddin... De stand van de sterren van Leonard Rettel-Helmig. Momenteel nog in de running voor de grote Europese filmprijs. Zeer de moeite waard. Prachtig vond ik het. Alle drie trouwens. Hè? Stand van de zon, stand van de maan. En dus nu samen met stand van de sterren ook op DVD verkrijgbaar. Als een leuk triootje. Nou... Nog een film, die was ik bijna vergeten. Had ik eigenlijk vorige week al moeten doen. Want hij draait al. We gaan naar 2008. De economie staat op springen. Een grote bank in New York, Wall Street. Luister naar hoe dat ongeveer ging toen. Mr. Dale, these are extraordinary times. As you very well must know. I don't understand. The majority of this floor is being let go today. Eric, I'm very sorry. I was working on something, but they wouldn't let me finish it. So, take a look at it. Be careful. Yeah, hello? I need you guys to come back up here. Wait a second. Just trust me, okay? I need you guys back here now. Wait a minute, what am I looking at This figure here. Whoa, is it... that? It gets ugly in the hurry. Right? Is that figure right? Looks pretty right to me. There are $8 trillion dollars of paper around the world relying on that equation. But we were wrong. No, you mean you were wrong. Sir, if those assets decrease by just 25%, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company. How long would it take to clear that from our books? You cannot be doing what you're thinking of doing sell it all today you're selling something that you know has no value so that we may survive there are three ways to make a living in this business be first be smarter or cheat look at these people wandering around with absolutely no idea what's about to happen Very important piece of this puzzle. Are you in on this? I can't tell you that people are going to say some very nasty things about what we do here today. If we're going down, and you damn well know it'll be together. I'm not sure that I do know that. The ground is shifting below our feet. Remember this day, boys. Hmm, 24 uur in het bestaan van een Amerikaanse bank op Wall Street... waar ontdekt wordt dat het spel voorbij is... Nou, hoe ziet een financiële crisis er van binnenuit? uit? Nou, dan kan je natuurlijk naar die bekroonde topdocu Inside Job van Charles Ferguson gaan, eh, gaan kijken. Want dat geeft een mooi beeld van uh, hoe ingewikkeld die geldzaken zijn geworden. He, zodanig dat veel geldhandelaren uiteindelijk ook niet eens meer van de hoed en de rand weten. Ja, want zo werkt dat toch. Hoe hoger je komt in een bedrijf, hoe minder de bazen eigenlijk precies weten hoe we het technisch allemaal zit. De nerds onderaan, de ja die zien het omweer hangen. Maar ja, die hebben geen verantwoordelijkheid. Margin Call, dat is de debuutfilm van een uh, J.D. Chandler... He, die van huis uit uh, het bankleven heel goed kent, want zijn pa was 40 jaar bankier. Nou, hij heeft het slim in beeld gebracht, kan je anders zeggen. He, zodanig uh, dat een uh, totale economie beet, zoals ik enigszins begrijpt hoe de vork in de steel zit. Ja, dat is toch knap? Hè? Want veel fysieke actie is er natuurlijk ook niet in, in zo'n film. En uh, ja, naar een beeldscherm vol cijfers staren, dat is ook weinig aantrekkelijk. Nee, we zien ook niet die cijfers, we zien steeds die hoofden die naar die cijfers kijken. En een andere belangrijke verdienste van zowel het scenario als de regie, en die zijn beide van die gender, is dat deze bankieren en geldhandelaren niet echte zwart-wit klootzakken worden, maar mensen met meer lagen. Nou ja, als ik eerlijk ben, de hoogste baas is wel degelijk een machtswelusteling zonder enig moraal. En hoe lager je op de ladder komt, hoe hoger de moraal. Oei, oei, oei. Wat is die Jeremy Irons als een uh, CEO? Hoe zeg je dat? Een echte duivel. Nou... Overigens wordt de jongste medewerker, die het failliet voor het eerst ontdekt, gespeeld door de acteur die die, die, die slecht en enge moordfriek speelde in de tv-serie Heroes. Ja, dat echode bij mij dus dan wel weer door. Goed, bleek hij uh, eigenlijk ook nog eens een rock scientist te zijn? rocket scientist, een raketgeleerde. Of ik zo ouderwets hoor je toch nooit meer iets over, over raketgeleerdes? Dat was vroeger een synoniem voor, nou, de allerslimste onder ons. Oké, okay, dat was even een zijspoortje. Overigens uh, is de spil in de film natuurlijk een uitstekend acterende Kevin Spacey. En de conclusie van Margin Call ja, is geen nieuws, maar het blijft leerzaam. We worden uiteindelijk allen vermalen door dat monster dat kapitalisme heet... He, dat ons uh, aan de ene kant verwendt en aan de andere kant ja, tot pulp vermaalt. Want moraal is iets voor losers... Nou ja, volgens mij worden sommige rijken. Rijker en uh, nog steeds rijker. En de rest wordt gewoon armer. Nou, u hoorde de CEO al zeggen. Het gaat allemaal om overleven in de geldbusiness. En er zijn drie manieren voor: wees de eerste, de slimste of fles de boel. Nou, weet je, er zijn dagen dat ik, het, dat ik er erg van geniet dat ik geen ene reet bezit. Haha, <laughs> kan ik het ook allemaal niet kwijtraken. Sisik Steve heeft er een mooi lied over. This song is really about nothing, you know. It, that's exactly what it's about, kind of nothing. Mooi, hè? Goed. Oh, is mijn microfoon. We zijn klaar over film, hoor. We gaan het weer over muziek hebben. Nou dat was net al een Turks slaapliedje... door Saartje van Kamp opgetekend en bewerkt... te vinden op haar net uitgekomen album... Walla Cristalla. dandini dandini Danalar alarkeerbisch bostana. Kobos dan Amanda Yemesin lahana. Kobos dan Amanda Yemesin lahana. Hoe hoe hu hoe hu hoe hu. hoe hoe hu hoe. Dandini dan. Shanadan, dandi dandi dandi danadan, een maand omhoog shanadan, kan je niet korusun nazardan, kan je niet korusun nazardan. Huu. Turks slaapliedje was dat, uh, op, uh, de muziek was van uh, Saatje van Kamp. De zanger is iemand anders, maar ik heb de cd daar liggen, dus dat weet ik nou niet. Goed, onze laatste minuten zijn uh, voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon. En die is in concreto te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. Maar, dat is maar tot aanstaande woensdag, want dan gaat de bank verhuizen... En als u een goede nieuwe plaats voor, voor de bank weet... laat het ze dan weten. Kijk ook maar op... Uh, ze hebben een eigen website, hè? Stratofoon. Dan kunt u ook alles terugluisteren. Maar ze zitten ook op... Wie niet? Op Facebook. Hè? De Stratofoon. Met streepjes tussen de O's. Dus straat, streepje O, streepje -feun. Goed, uh, ik heb een goede tip. Waarom niet uh, voor, voor de appie op de Wieboudstraat? Vind ik wel een leuke. Lijkt lekker vlakbij bij mij in de buurt. Goed, um... We gaan luisteren, u weet het, het zijn hele mooie uh, kleine portretjes van mensen uit de buurt. Gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En we, we gaan luisteren naar Taxi Joke. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 26, Taxi Joke. Uh, ik ben volgens mij vanaf 1987 ben ik taxichauffeur. Bijna 25 jaar. Ik zou mijn carrière wel af willen sluiten met een dikke, vette Amerikaan. Een V8. Echt zo groot en dat relaxte rijden. En dat rustige rijden. En dat, uh, dat geluid. Ja, ik ben gek van, van auto- en motorengeluiden. Want, uh, dat dat uh, gepruttel of uh, dat geronk. Dat is echt... Uh... Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, door de stad hè? ja, dat vind ik geweldig. Ik word taxioker genoemd. Voor mij ben ik de beste van heel Amsterdam. <lacht> ja, ja ik, uh, ik, heb nog nooit een klacht gehad in al die jaren. En heel veel vrouwen die willen het niet, omdat ze kinderen hebben of omdat ze bang zijn. Dat komt ook vaak. Kijk als vrouw heb je natuurlijk een extra handicap Als je er uh, sexy uitziet, ja, dan moet je s'nachts niet gaan rijden. Want dan krijg je al die dronken kerels die niet van je af kunnen blijven. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Bij mij hebben ze vaak uh, als ze instappen. Oh, ja, op pik, hoe is het met je? Ik ga niet zeggen van ja, nou, ik ben een vrouw. Want uh, doe, nee, fik niks. In het begin heb ik dat wel gedaan. Maar dan krijg je zulke rare discussies. En mensen voelen zich schuldig dat ze het niet gezien hebben. Dus daar, uh, daar ben ik maar gestopt. Ben ik mijn hele leven al gewend. Toen ik in de wieg lag zeiden ze uh, oh, al van, wat een leuk joegie, heb je uh, moeders? Nou, en mijn moeder heeft natuurlijk wel een meisje van me willen maken. Dus ik uh, klom de bomen in met lakschoentjes en, uh, en een steek in mijn haar. Maar ja, dat schoot ook niet echt op. Ik was niet te temmen. <laughs> dus dat is mij wel even doorgegaan. Nee, dat maak ik me niet. Ik zei, trouwens maak me toch geen moer uit wat mensen van me denken. That's, that's the way you should do it. Taxi-joken. Ze woont met haar vrouw en zoon aan, uh, aan de Weesperzijde in Amsterdam. En ze is opgeleid als elektromonteur. En ze sleutelt nog steeds graag aan motors. En ze is woordvoerder van uh, 220 ja, taxichauffeurs. En ze zet zich vrijwillig in voor vrouwen in Braziliaanse sloppenwijken. Dat u het even weet. De Stratofoon. Ik vind ze prachtig. Deze week gemaakt door Katinka Beer. En volgende week, dan is de bank er niet meer... maar misschien staat hij wel op een nieuwe plek. Maar we hebben nog een verhaal voor u. En luister ook op uh, www.stratofhome.nl Nou, en vergeet ook mijn eigen website niet, hè, www En u kunt me ook bevrienden op Facebook... dan, dan, dan attendeer ik u op als we weer wat nieuws te beluisteren valt op mijn site. He, dus dat is ook gewoon Adeline van Lier. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven.nl en uh, dat was zo'n beetje... Oh ja, volgende week hebben we uh, Juicy Jones. Nou, dat is... Uh, ik weet er niet zoveel van. Het ik, ik, ik was een tip van, uh, van Laurens. Laurens, die is van de week getrouwd, hè? Ja. Op 11-11-11. Origineel, hè? Ik geloof dat hij helemaal de enige was. dat <lacht> Maar goed. Uh, wat wou ik zeggen? Juicy Jones, ja, laat me horen. En tot volgende week. But the truth is we blind Horizons we see But got lost in the time All we need to Is to seek and we find But the world that surrounds us Is lost in the fight We have to make sure Dictatorship's punished Community dies For impunity rubbish Bad immigrants Lost in the transatlantic People who scream Got too many answers Peace in the Middle East Far from that We have blood in the front line And heart attacks Innocent boys Lying with no arms attached Raping and killing young girls Are hard to stand We got prepossessed International press When the It's the most important asset. All the relevant stuff nobody wants to hear when they fight in a jar and they live in fear. I wonder, I wonder, wonder, I, I, I wonder, I wonder, wonder, said I wonder, I wonder, wonder, wonder. For moral content, we break with the narrowing thoughts from the West. Around the world, brothers and sisters are precious, paving the way for the right to protest. Head for grid, military on full scale, people running scared from the fire at Well, A lot of things happen, but we still have hope. Looking for a future without being forced. In a world where the paths are covered with dust, we have to see individual choices are must. We all have to carry the weight of the cards.